5 Nieuws. 4 uur. Goedemiddag, ik ben Irene Schut. In de binnenstad van Utrecht is de sloop bezig van de drie panden... die onherstelbaar beschadigd zijn door de explosie vorige maand. Tijdens de werkzaamheden wordt bekeken of historisch waardevolle onderdelen... nog worden kunnen gered, net als wat spullen van de bewoners. Je ziet ergens nog wel wat spullen liggen. Er zijn nog wel wat spullen intact. En die gaan wij dus uh, ja, redden van de sloop. Een van de panden is gemeentelijk monument. De andere twee hebben de status beschermd stadsgezicht. Koningin Camilla heeft de vraag over de arrestatie van haar zwager Andrew genegeerd. De ex-prins zou overheidsinformatie hebben gelekt naar Jeffrey Epstein. Volgens de BBC werd Camilla na een werkbezoek in Londen naar de situatie gevraagd, maar ze stapte zonder te antwoorden in de auto. Haar man Charles zei via een statement dat het recht zijn beloop moet hebben en William en Kate hebben zich daarbij aangesloten. Herenveen verwacht dat de meeste Olympische sporters volgende week donderdag wel naar de huldiging komen in het centrum daar. Veel van de schaatsers wonen in de buurt omdat Thialf daar zit. De medaillewinnaars worden dinsdag ook al gehuldigd in Den Haag... en ontvangen bij koning Willem-Alexander, koningin Maxima... en prinses Amalia op Paleis Noordeinde. Maar goed, zover is het nog niet. Vanmiddag staat het koningsnummer op het programma bij de mannen... de 1500 meter. Joep Wennemars wil zijn vreselijke wissel op de duizend maken en die 1500 meter is zijn afstand. Het wordt dus spannend zo. Zijn coach Jack Ori heeft alle Vertrouwen. Als Joep gewoon een hele goede uh, rijdt. We hebben wel vaker rare uitslagen gezien. Maar ik vind dat hij uh, gewoon de beste race moet rijden die in hem zit. En dan gewoon maar afwachten wat dat is. En ik denk dat dat zomaar podium kan zijn. Ook Tijmen Snel en Kjeld Nuis komen in actie. Voor Tijmen wordt het zijn allereerste Olympische schaatswedstrijd. Voor Kjeld juist zijn allerlaatste. Krijg je nog het weer? Vanavond en vannacht lokaal een bui... met temperaturen rond het vriespunt, morgen regen en ongeveer 6 graden. En tot zover het 538 nieuws en over een half uurtje meer. verkeer krijg je van Jelten. Er staan 18 files, de langste op de A2 Eindhoven Maastricht... Er staat voor de hocht 37 minuten. A15 Riddekerk-Gorkum, Hardingsveld Giesendam 16... en de A67 Venlo-Eindhoven voor Geldrop 12 minuten. Flitsers op de A1 tussen Amersfoort en Barneveld bij 51,4... A1 Hengelo-Deventer bij 108,5. Op de A2 Amsterdam-Utrecht 50,1 en nog... Eentje op de A9 tussen Ookmaar en Haarlem, daar staan ze te flitsen bij 58,0. De A58, Breda, Bergen-op-Zoom, daar staat een flitser bij 73,4. En nog een op de A73, echt Venlo, pas daarop, daar staan ze te flitsen bij 7,0. Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Prime Video biedt het best in entertainment.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 Dream with me slows down, stuck left foot in the sand, oh. won't let go of your hand, oh. we're all just trying to make it through, better than yesterday, oh, you changing, I will change with you, with you, with you, when the stars don't show, don't go off the edge, when your heart feels broke, forgive and forget, when you Dream with me. When a comes, will be dream. And dream a little dream with me Armin van Buren en dream a little dream. Het is een gloednieuwe middagshow bas hier op de plek van Frank Maar de rest is er gewoon middag Kijk eens. ze. In iets heel bijzonders. Mooie vraag. Zo'n ja. mensen te spelen. Jazeker. Het ja. mag wereldkampioen zijn. Maar het mag ook gewoon kampioen. En dan iets waarvan wij zeggen. Hé, bestaat dat? Oh, wat grappig. En wat leuk dat jij dat hebt. Ja. je komt ze wel eens tegen toch? Dat je dan met iemand staat te praten. Die dan iets doet. En die dan ineens zegt. Ik ben Nederlands kampioen. Ja, ja. Dat er, maar ze zijn er. Ze zijn er gewoon. Ja. En ik, ik ben wel benieuwd waar dat allemaal in kan. Want ja, dat kan echt in alle hoeken en gaten zitten. Maar ik zou het heel leuk vinden als je wereldkampioen bent... in een toernooi waarvan wij denken... een He? onderdeel. Ja. Wat, wat, wat, wat is dat? Leg eens uit wat dat is. Precies. Ja, ja, dat, ja dat zou leuk zijn. Maar waar zou je zelf kampioen in kunnen zijn? Neusfluiten. <lacht> nee, <lacht> dat nee maar dat lijkt me... Nee, dat kan ik absoluut niet. Maar dat, dat lijkt me nou zo'n onderdeel. Dat je denkt, ja, echt? Ja, dus, wat, wat, oh. Zelf ik geen, geen idee gaals creëren, ik viel jeppen, verstoppertje. Te laat komen zo van mij. Laat dat is een komen. hele goede zin. Ja, maar als dat een kampioenschap was, zou ik echt... Ik weet dat het verschrikkelijk is, maar dan heb ik er nog iets mee gewonnen, weet je wel. Uh, ja, de vraag is dus, zit er iemand te luisteren die kampioen is of is geweest? Uh, en het liefst dus in iets heel bijzonders. Dus uh, ja, pak je telefoon even bij 0909 3538. Laat het me niet gebeuren dat, uh, ja, dat ik hier dan zit op de plek van Frank... en dat het dan niet lukt. Weet je, wel? je moet echt, als je, als je kampioen bent geweest, nu even je telefoon pakken. want ja, Laat me niet in mijn hempy staan. Nee, maar wij hebben echt winnaars als lui van luisteraars. Ja, dus ik nee, ze geloof ze... echt ja, dat zeker. er iemand tussen zit die zegt, ja hoor. Je hoeven ze bij andere zenders niet te proberen dit, kan maar let maar op. Ken jij bijvoorbeeld uh, Grasmaaier racen? Nee. Nou, dat bestaat. Dat onze ja. luisteraars doen dat. Ja, dus nou, nou, ja, ja, dat, doen, is... ze dat. doen ze dat. Natuurlijk. Ja, oké. Okay. Ben jij kampioen of kampioen geweest? 0909-3000538. Oh, je ziet het, het is al binnen hoor. Ja hoor, ik zie eh, dingen. Martijn zegt kampioen Bridge bijvoorbeeld. Ja, vind ik, vind ik al. Uh, is, is al lachen. Als je dat bent geweest. is ook met kaart of zo ja, toch? Ja, ja, hey, ja. ja, ja. Nou, eh, 0909-3000538. You look like someone I know. Breathe like a picture. Dangerous as a dagger. Mm. I know I've been here before.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 de, de Google Dolls. En um, we kunnen eigenlijk niet kiezen. Dat is, uh, zeg maar. De vraag was: zit er iemand te luisteren die kampioen is in iets of is geweest? Uh, maar er komen zoveel mensen binnen die kampioen zijn, dat ik me een beetje uh, zorgen begin te maken om mezelf. Waarom ben ik niet kampioen? Ja, in iets? Echt, ik, ik, ben, ik ben echt een loser. Maar echt leuk dat we zoveel kampioenen hebben. Zithaar, nou, zo, zoveel Nederlands kampioenen in dingen. Maar, zeg maar, er komt echt van alles binnen. Van uh, wat, wat zag ik nou? Zeg maar, de, iemand die steek. Steekbakken, pannenkoeken eten, stoelen Stoelen, ja, ja, ja de, de, de, wat zag ik nou nog meer? De, de auto, euh, als in het geluid in de auto. Kwam binnen. Ja, Europees kampioen Car Audio. Ja, maar die heeft maar dat is vet. Het beste zeg vet. Maar, die gozer die hoort ons beter dan wij onszelf nu horen. Dat is al bizar. Ik weet dus niet wat dat is. Ja, gewoon eh, dat hij overal speakers heeft en dat dat super goed klinkt. Maar dan, <laughs> nou ja, super goed. Het allerbeste, het allerbeste van Europa. En het allerhardste ja, van ja. Europa. Dat ja, is toch leuk. vet? Nee, Echt nee, heel leuk. cool. Uh, maar we gaan eventjes naar Tim. Hallo Tim. Hey, hey, goedemiddag. Hi, Goeiemiddag, goedemiddag. we zaten zo'n beetje te want en dachten we, nou ja, zeg maar, bij wie hebben we dan. Van wie willen we het meest weten? En bij jou had ik toch allemaal vraagtekens. Want ik snap eigenlijk niet waar jij nou precies dan kampioen in bent geworden. Uh, ik ben uh, twee keer kampioen geworden in stunsteppen. Ja, en ik denk, ja. ik denk dat iedereen vroeger wel een step heeft gehad. Ja, dat is... En uh, het is meer zo'n meer een skatepark, tricks gooien, salto's maken. Oh, het is dat je in zo'n halfpipe. en dat je dan zo omhoog komt. en dan zo'n soort flikvlak doet. En, en weer goed terecht komt. Ja, precies, precies, op die manier, ja. En hoe is het gegaan bij jou? Want in, normaal gesproken dan gaan we beginnen we met steppen. en dan gaan we op een gegeven moment fietsen, weet ik het. En dan, dan, dan, dan, dan hou je op met steppen. Ja. Ben jij nooit gestopt of weer teruggegaan? Nee, ik ben nooit gestopt. Ik ben om mijn elfde begonnen. Ik ben nu, uh, wat is het, uh, 24. Ja. Dus al 13 jaar lekker bezig. En, uh, je, loopt, ja, je rolt er een beetje in. Ha, Eerst begin je gewoon als kind een beetje te steppen. En dan uh, ga je wat wedstrijdjes doen. Gaat het goed? Ga je internationale wedstrijden doen. et cetera, zeg maar. Maar jij zegt salto's? Ja, ja, ja. Over de kop. Ja, ja, ja. Waanzinnig. Op een stel, Op van die kleine wieltjes zijn dat. Ja, kleine wieltjes. Ik vraag me ook maar je altijd af. Hele, hele degelijke sterke steppen die dat gewoon nee. aan kunnen dus, uh... ik vraag me altijd af, kijk, er, er komt een punt dat je denkt van ik kan het goed genoeg. En dan moet je voor het eerst moet je over de kop. Ja, maar ja. dat is een eerste keer. Ja, dat klopt, dat klopt. Maar je hebt genoeg is je faciliteiten in Nederland waar je dat kan, kan proberen in een schuimbak of wat dan ook. Oh, dus, uh... dat is wel hoe je dat oefent. Oké, okay, dat is ja, Ja, dat is prettig. En is het iets waar er uh, veel uh, geld in verdiend kan worden of totaal niet? Uh, ja, licht eraan. Hoe commercieel je het aanpakt? Hè? Als je het uh, met sponsors en zo gaat, uh, over gaat hebben, dan kan je wel wat geld verdienen inderdaad. Ja, maar, maar dat is met alles. Dit... Ik wil het van jou weten. Hey. Kun je ervan leven? Nee, nee. Ik kan er niet van leven. Hmm. Nou, in ieder geval, ik kan er wel van leven, want ik heb ook mijn eigen bedrijf eraan verbonden en uh, mijn werk. Dus uh, hey. ik leef er wel van. En hoe doet het ah, bij, de, bij de vrouwtjes? <laughs> de vrouwtjes. Bij de vrouwtjes? Wat zeg jij nou? nee. de, de vrouwtjes. <laughs> Nee, het doet goed hoor. Ik heb al drie jaar een vriendin. Leuke hele leuke vriendin. Dus uh, die is daar zeker opgevallen. Ja, ja, wat, ja, ik vind het wel. Het is echt uniek. Ja. Het, als je dit op een verjaardag zit te vertellen, ja, ik zou, uh, ik zou niet meer bij je weggaan. Ik zou alles willen weten. Ja, precies. Nou ja. Uh, lekker zeg, Tim. Uh, uh, ja, antwoord op de vraag: zit er iemand te luisteren die kampioen is? Is. Ja! A grenade.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 En Grenade. Of Vijverjacht. Je luistert naar de middagshow. En um, het, dat, ja. Die broers. Dat is toch, dat moet zo'n bizarre beleving zijn. Ja, oh, maar als ouder. dan zit je toch alleen maar te brullen langs de zijkant. te janken van wat ze hebben neergezet. Ja. Ja, die Jens en Melle van het Wout. Goud, zilver. Ja, is... hey, en hoe leuk zijn zij samen? Ja. Hey, geweldig. Helemaal mee eens. Zometeen gaan we eventjes met uh, vaders. Ja! Vader huis bellen. De meest trotse vader van de ja, Dat, dat kan ik. niet anders, dat moet wel. En die spreken we zometeen. En ook het nieuws van Iris. Wat heb je? Nou, het is nu ook spannend in Milaan. Maar dan voor Kjeld Nuis, Joep Wennemars en Time in Snel. Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e: elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap.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 jaar met het weerbericht. Vanavond en vannacht lokaal een bui... met temperaturen rond het vriespunt. Morgen is er regen en een gat of 6. Dan het verkeer krijg je van Jelten. Er staan 20 files. Langs langste nu op de A15, Ridderkerk-Gorkum... voor Hardingsveld Griesendam is een ongeluk gebeurd. Er staat 36 minuten. A27 Utrecht-Gorkum tussen Lekbrug en Lexmond. Daar staat een kwartier. En op de A58 Tilburg-Eindhoven voor Batadorp 16 minuten. Flitsers op de A1, Hengelo-Deventer bij 108.5. de A2 Utrecht-Ten Bos bij 83.6. De A2 Utrecht-Amsterdam 37 en op de A9 Haarlem-Alkmaar staat de flitser bij 54,0. De A50 Zwolle-Apeldoorn 211,7. En nog eentje op de A73 Echt Venlo. Dat is de laatste bij 6,8. Het is één minuut over half vijf. En het nieuws krijg je van Iris Schut. Goedemiddag. D66 heeft een nieuwe staatssecretaris van Financiën gevonden. Het is Eelco Eerenberg, die nu nog wethouder in Utrecht is. De post was eigenlijk voor Kamerlid Nathalie van Berkel... maar die zag er toch vanaf omdat ze gelogen had op haar cv. Ze is ook opgestapt als... Kamerlid. Breaking news vandaag uit Engeland. De voormalige prins Andrew is opgepakt. Hij zou als handelsgezant overheidsgevoelige informatie hebben gelekt naar Jeffrey Epstein. Het staat wel los van de beschuldigingen van misbruik rond zijn persoon. Zijn broer koning Charles die reageerde snel en die zijn volledig mee te willen werken aan een politieonderzoek. En ook dat hij vindt dat het recht zijn beloop moet hebben. William en Kate die sluiten zich daarbij aan. Camilla die wilde er bij een bezoek vanmiddag in Londen niks over zeggen.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 ik zit ook even na te denken, ja? wat voor vlees ja, vlees. ja oh, ik vind dat? Ik, ik vind het wel altijd raar ik heb dat nooit begrepen uh, dat ze zeg maar je wel eens zo'n bushokje van dat ze vlees in de aanbieding hebben ja. en dan staat er allemaal rauw vlees op dan denk ik ja, daar krijg je geen honger van ja, dat is lekker Maar altijd van die rauwe kippenpoten ja, maar ja. Dat is toch niet Dat nou, begrijp ik niet als je van die lekkere gebakken jij wil gewoon die levende dieren zien nog nee ik wil niet nee als jij zo'n een gebraden kippetje. kijk als ik een hamburger zie die af is dan die wil ik eten maar maar een rauwe lap vlees ja ja, dat hoef ik niet. Dat, dat werkt voor mij juist zeg maar, de kant op dat ik dan minder vlees ik ga wil eten. Wat anders wil je. Ja. Dus misschien moeten we dat doen. Ja, doen en een de... beetje zo met dat uh, vocht toch erbij. Gewoon, zoals we bij roken doen. Maar dat zijn ja, echt de allergoorste ja. vleesproducten. Ja. Met, met, met bloed en vlees Kijken kijkende dieren erbij. Ach, ja, een heel ja, goed ja goed gewoon idee, een, ja. een rauwende koe. <laughs> ja, dat. Leuk, leuk. We gaan door jongens, want het is spannend in Milaan. Schaatser Kjeld Nuis, die verdedigt zijn titel op het koningsnummer... de 1500 meter, de afstand waarop hij ook in 2018 Olympisch Goud won... En dit is zijn allerlaatste olympische wedstrijd. Joep Wennemars en Tijmen Snel die komen ook in actie. Voor Snel is het zijn olympisch debuut. Wennemars wil zich natuurlijk revancheren voor de 1000 meter. Daarin werd hij gehinderd door de Chinees Lian Xiwen. Ze komen allemaal na elkaar, zometeen in rit 11 tot en met 13. Videoland en de producent van misdaadserie Sleepers die geven toe dat er in het verleden spanningen zijn geweest rondom de samenwerking en creatieve invulling van de rol van Teun Kuilboer. Die kondigde gisteren namelijk ineens aan per direct te stoppen met de serie vanwege een onwerkbare situatie door manipulatie en verborgen agenda's. Nou, zij zeggen nu: er zijn eerder al gesprekken geweest en de productie die dacht eigenlijk dat het daarmee klaar was en dat ze weer op één lijn lagen. Ze balen dus dat teun het alsnog anders Ziet en ze willen zo snel mogelijk met hem in gesprek. En ze nemen de singer over. Ja, maar het is niet alleen nee, nee, was Al eerder heeft een actrice, ja. die uh, Marianne Asuni. Asuni. Asuni, die heeft al ja. die serie verlaten. En degene die haar rol heeft overgenomen, heeft ook al gezegd: ook? Ja. Er zijn daar allemaal dingen gaande. Dus... Nou, en zij hadden het zelfs over een structureel probleem van grensoverschrijdend gedrag en een giftige werksfeer. Ja, maar er oh. is een hoop gaande daar. Ja. Maar, ja, maar überhaupt, maar ik begrijp niet zo goed hoe kan dat in, in deze tijden nog, zeg maar, omdat we daar zo openlijk over praten. En zo. Ik denk dat de dat... druk op die filmsets en op die. Uh, de beetje waar, da, waar zo loeihard hard gewerkt wordt. En met zoveel. Ja, de, ik denk dat het daar veel harder aan toe gaat dan wij denken. Ja. Dat het ja, heel gezellig is. Je wil ook niet de klokkenluider zijn, want dan ben je uh, oh, je raad kwijt. Ja, dat is natuurlijk. Ja. Oké, okay, dankjewel, Yes. Ja, de 538 middagshow. Zijn we met zometeen zomer 12 tot 12. En eerst voor je anne Marie, Shania Twain. Radio 5, 3,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 5, 3, het is de middagshow met Sommer en 12 to 12. Hé hey jongens, die uh, short track broers. Ja, oh, ik, maar, ah, wat zijn ze waanzinnig, want ja. hebben ze dat fantastisch gedaan ook. Melle en Jens van het Woud, die hadden één droom, samen op een Olympisch podium staan. En gisteravond kwam dat sprookje uit. Uh, Melle die won zilver en Jens won brons. Aan nou, de telefoon is uh, nou ja, de, de apentrotse vader van Jens en Melle, Jan van het Woud. Ja. ja, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Zeg maar, dat, dat apen trots, dat heb ik even voor je ingevuld, maar ik kan me niet anders voorstellen. Nee, dus, uh, dat is nog licht omschreven hoor. Ja, ja kun, kun, je, kun je het omschrijven hoe dat dan voelt? Nou nee, het is eigenlijk niet te omschrijven, want het is, uh, het is gewoon super onwerkelijk. Weet je, we zijn hier wel naartoe gegaan met de gedachte van nou Jens zou eventueel wel wat kunnen winnen. En, uh, en, ja, en Melle hopen we dan een A-B finale te kunnen halen. En uh, dus ja, dit, dit is absurd. En waarom was de verwachting minder bij, uh, uh, bij Melle? Ja, Melody is dus net teruggekomen hè, van uh, tweejarige uh, blessure. Ja. Ze is uh, met zijn rug en later operatie aan zijn knie. Uh, dit seizoen pas weer beginnen te trainen en, uh, en schaatsen. Dus uh, ja, de, je, ja, dan moet je de verwachting gewoon eigenlijk uh, stellen of zetten. Voor hoe ze op dit moment ook zijn. Mm -hmm. ja. dus, uh, want hij gaat gewoon nog groeien. Hè. We zagen, duizend meter zat er ook gewoon voor hem nog niet in. Dus uh, zijn beste kansen lagen gewoon op die 500 meter. En dan, uh, ja, dan moet je ook nog door een heel zwaar programma heen. Dus, uh, ja, dat, dat, dus dat was eigenlijk, als we iets hadden van nou ja, B-finale formelle. en uh, ja, dat zou prachtig zijn. Ja. Was, was dit nog anders dan dat goud dat er eerder is gewonnen? Ja, dit is. Uh, ja. nou, De eerste gouden was goed, vandaar dat hij die, die stem ook hier uh, en nou over heb gehouden. Ja. <laughs> ja. Ja. Die is sinds die eerste gouden medaille ook niet meer normaal geworden. Uh, en, en, maar ja, dit, dit was echt voor, uh, voor, voor Melle was dit gewoon super. En, en uh, Melle en Jens op het podium gewoon. Ja. Even, dus dat, ja, dat was een droom. En Ed, hou je het dan droog op zo'n moment? Ja, ik kan het nog wel droog houden. Uh, net niet zo. Nee. <laughs> uh, nee, nee. Maar uh, het, is wel, uh, het is wel een emotionele rollercoaster, zeg maar. Uh. Nou, juist, ja, maar ja. even, kijk, twee kids op te spelen... en dat ze dan ook nog winnen en zo. Bedoel, ja, ik weet niet wat jij ze vroeger hebt gegeven. De, luister ongetwijfeld mensen met kinderen. Heb die je denken, tips? Ja, ja. ja, precies. Heb je, heb je tips? Maar, uh, <laughs> nou, zoals je wel eens van, uh, van Jens hoort, uh, cookies, chips. <laughs> dus ik weet niet of ja. dat de juiste tips zijn. Ja, <laughs> ja maar er is niet... Ja, ik bedoel, het, het, het moet ergens in de opvoeding zitten, zou je zeggen. Ja, ik denk eigenlijk dat het een hele mooie samenloop is... Uh van hoe, hoe wij uh, ja, hebben geleefd... en waar we zijn gaan wonen... Hè, met de emigratie naar, naar Canada. Hm. Dat ze daar gewoon uh, geijshockey hebben. Uh, en, en gewoon een hele andere opvoeding hebben gehad... in de, in de bossen. Melle heeft daar al uh, in de bossen gelegen, uh, liggen jagen. Uh, en, dus een hele andere opvoeding. En daarna gewoon weer... Ja, dan terug, nou ja, gewoon weer terug naar Nederland. En uh, dan... Ja, dan moesten ze ook lekker bij elkaar zijn. Alleen maar Engelstalig op een Nederlandse school. Ja. Dus, uh, en ja, zij dus hebben zo'n ontzettend goede band met elkaar. En ze hebben elkaar zo ja. overal doorheen gesleept. Ja. ja. Hoe? Ja. Hoe? Ja, het, is, het is geweldig. Het hoop, iedereen met twee jongetjes, ik zelf ook, dat hoop je voor je kinderen, ja, hebben ze elkaar vroeger niet de tent uitgevochten. Dat ja. wil ik dan toch even weten. Ja, dat, dat, dat zei ik al. Een keertje. Ja, op het strand hebben ze elkaar flink uh, lopen, lopen meppen. <laughs> en dat hebben we dan ook gewoon even lekker laten gaan. Hey, Want dan oh, denk, ja. Dan ze, ja, dan kunnen ze dat kwijt. En dan, uh, ja, en, maar dat is, er even, ja, is een paar keer voorgekomen. En, uh, en daarna ging het gewoon steeds, uh, steeds makkelijker. Dus, uh, ja. Maar hoe is het voor jou als vader om dan uh, Jens te horen zeggen: dat uh, deze uh, bronzen medaille is mij meer waard dan die twee gouden, omdat mijn broer er nu ook eentje heeft? Ja, ja dat is ook fantastisch. Ja. Dat, uh, en natuurlijk is hij super blij en super trots op zijn gouden medailles. Maar emotioneel gezien, wat ze, wat ze door hebben gemaakt met z'n tweeën. En dan uh, Jens in één keer uh, het succesverhaal in. En Mellen geblesseerd. Uh, Mellen vanaf de, vanaf de bank bij ons thuis kijken hoe, uh, hoe zijn broer uh, presteert en dan toch nog met, met elkaar op de telefoon tactieken bespreken ah, een, en waanzinnig uh, ja, uh, ja, super uh, Jan van het Woud, ja zullen we nog een keer een applausje doen? Ja natuurlijk. <laughs>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 op de bol. Ik uh, zou het wel zien zitten. Jeetje, Ibiza, Kreta, Mallorca, Portugal, Italië, Bulgarije, Rode Spanje. Je maakt zomaar kans om een reis te winnen. Ja, zometeen. De 5, 3, 8 zomerweken. Uh, gaan we je op vakantie sturen. Het is super makkelijk om mee te doen als je de oproep gaat horen. Uh, ja, doe even mee met het spelletje. Ja, tot nu toe zijn ook de opgaves ja, ja, echt uh, kinderlijk ja. makkelijk. Ja, dus, had uh, ja. Ja, we hebben het al zwaar genoeg met het weer. vandaag. is ook Precies, zo. Ook zo uh, meteen kans op een vakantie.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 508, met uh, breaking news vandaag. Ja joh, in Engeland prins Andrew die is daar al opgepakt. Bizar. Zometeen leggen we contact met Engeland. Anne Sane, correspondent daar, die heeft het laatste nieuws voor je. En Iris die heeft zometeen ook nog het nieuws. Uh, wat heb je? Met uh, wat koning Charles net te zeggen had over zijn broertje Andrew